Vijf uur eventje kunnen met het NOS-journaal. Nederlandse militairen zijn niet buiten hun boekje gegaan... bij de missie tegen islamitische staten in Syrië en Irak. Het OM concludeert dat er geen reden is voor een strafrechtelijk onderzoek. Dat staat volgens het AD in een kamerbrief van minister Bijleveld... Nederland deed tussen 2014 en 2016 met F-16 mee aan de internationale missie tegen IS. Er werden ruim 1800 keer wapens ingezet waarbij een onbekend aantal mensen om het leven kwam. In vier gevallen zag het OM aanleiding voor een feitenonderzoek. De Nederlandse export is toegenomen. Volgens het CBS steeg de export vorig jaar met 10 procent tot ruim 460 miljard euro. De uitvoer naar landen buiten de Europese Unie steeg het hardst. Naar Zuid-Korea werden bijvoorbeeld veel chipmachines geëxporteerd. In Rusland waren Nederlandse voertuigen en landbouwmachines in trek. Ook naar Saoedi-Arabië, Israël en Mexico steeg de export fors. De uitvoer binnen de EU neemt minder hard toe. Toch zijn EU-landen nog steeds verreweg de belangrijkste afzetmarkt voor Nederland. Ruim 70 procent van de Nederlandse export blijft binnen de EU. Waarnemend burgemeester van Amsterdam, Van Aertsen, heeft gereageerd op de kritiek op zijn rol bij de aanpak van de kraakacties in Amsterdam-Oost. De VVD vindt dat hij eerder had moeten ingrijpen. Van Aertsen zei in een gemeentedebat dat ingrijpen niet aan hem is, maar aan de politie en het Openbaar Ministerie. Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers heeft ruim 20 huizen gekraakt in Amsterdam-Oost. Eind april oordeelt de rechter of ze mogen blijven. En de World Press-fotoprijzen zijn uitgereikt. Ook twee Nederlanders hebben prijzen gepakt. Carla Kogelman won in de categorie Lange Termijn Projecten... met een reeks over vier kinderen in Oostenrijk. Kadir van Loohuizen won in de categorie Milieu... met een serie over afval. De World Press-foto van het jaar ging naar Ronaldo Chemi... uit Venezuela. Hij won met een foto van een demonstrant... die brandend door de straten van Caracas rent. Het weer nog. Het is bewolkt en er is kans op mist. In de middag vooral in het zuidwesten ruimte voor wat zon. In het noordoosten kans op regen. Het wordt vanmiddag 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Zwaar tillen aan je Facebook-account van Acht Letters. Dat is de opgave van het cryptogram van vannacht. En uh, ik ga zo eens even kijken of er al goede antwoorden binnen zijn. Maar ik zoek ook nog antwoorden op een aantal vragen. Zo wil uh, José graag weten of dieren symmetrischer zijn dan mensen... en of we ze daarom zo schattig vinden. En Tony die, uh, wil graag weten wat ze moet toevoegen aan haar uh, brood... of zijn brood, om het langer te kunnen bewaren. Uh, je kunt ook mailen naar nachtsuster@omroepmax.nl en je kunt via Twitter en Facebook mij ook bereiken... onder naam van Nachtzuster natuurlijk. En kom ook appen via de Radio 1-app op je mobiele telefoon... of eventjes chatten via www.omroepmax.nl slash Had ik net Tony aan de telefoon, die zei dat sommige mensen al weten dat ze in een bunker mogen zitten als er een bom valt. Ik dacht, dat is dan Jurgen van den Berg. Want als iemand straks in de toekomst nog radio moet presenteren... is dat Jurgen. Heb jij misschien uh, al toestemming om een, of een adres van een bunker... voor als er iets gebeurt? Denk, oh, tof, want... Waarom heb ik geen microfoon voor jou? Ik ga gewoon even bij je komen jij hier. Oh, oh, we hebben de microfoons uitgezet omdat er allemaal al lichtjes gaan branden hier in de studio oh, en we één grote kerstboom zijn. Hé hey, Jurgen. Hi, hi. Ja. Nee, ik denk dat dat wel klopt hoor, wat uh, Tony zegt. Ja. Dat de mensen die ja, nodig bestuur, zijn voor ja. de wederopbouw... de designated survivors, Precies. dat die allemaal in een bunker mogen. Ja, de bestuurders en zo. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, ze oefenen dat toch ook heel vaak? Die rampenplannen en zo, daar staat dat in. Maar, maar er maar moet ik... toch één radiopresentator ook mee? Het is toch een soort ark ja, van Noach? Ja, dat zal... Wie dan? Edwin Evers wel zijn of Edwin zo. Edwin Evers natuurlijk. Ja, maar ik kom even een antwoord geven op een van de vragen. Oh, want oh, je, je oh. noemt allemaal mogelijkheden om antwoord te geven. Maar niet ja. gewoon, kom gewoon naar de studio en vertel het antwoord. Nee, dat heeft een reden. <laughs> ik heb geen make-up op. <laughs> maar kom gewoon nee, naar de studio. Kijk, en ik, ben, het ik ben dus een hobbykok. Ja. Dus oh. ik kook heel veel. Dat is een vraag over de uien. Oh! Ja, ja. kijk. Um, het eerste wat een kok leert snijtechnieken. Ja. Ga maar kijken welke kookcursus, welke opleiding voor kok je ook doet je leert eerst hoe je snijden moet. En zo. Dus uh, je ziet die luik altijd heel snel snijden. Dat is gewoon door ervaring kunnen ze dat heel goed. Wat, uh, wat die meneer net zei, van een ui doorsnijden... je snijdt een ui inderdaad in één keer door... je laat het eind, het puntje eraan zitten... Uh, en wat, waarom doe je dat? Omdat je wilt een plat vlak hebben waarop je kunt snijden. Anders ja. gaat die ui alle kanten op als je hem rond gaat snijden. Dus snijd hem eerst door. Uh, dat eind laat je eraan zitten. Weet je wel waar die draadjes nog allemaal aan zitten? Want dat houdt namelijk de ui lekker bij elkaar. Dan pel je dat eraf. Nou dan snij je hem. Carve op een bepaalde manier in. Ondertussen lopen de tranen al over. Nee, nee, nee, nee, van nee, dit nee. Want dat is, nee, dat is het antwoord op de vraag. Ja. Een scherp mes. Dat is, het, dat is de oplossing. Als je je mes scherp genoeg hebt, dan snijdt hij door die. Uh, ja dus die, die ui is verdeeld in zeg maar, allemaal van die, van die zakjes... waar wij eigenlijk zo'n zo soort Je weet tranen. dat straks om zes uur begint het Radio 1-journaal. Ja, nou, ja, dus dus ik, <lacht> ik hoorde dit en ik dacht, nou, nou weet ik ook eens een keer wat... en ik dacht, dat ja. ga ik dan gewoon zeggen. Dus je moet met een scherp mes, je moet je mes snijden. Kijk, heel veel mensen die, die hebben hun mes ooit gekocht... die hebben dat ding nooit meer geslepen. Dus die, zeg, mijn moeder zei altijd, daar kun je dan op keulen naar schaatsen. Op die, op die messen. Uh, maar je moet je mes geregeld slijpen, dat hij goed scherp is... en dan snij je dus door die, door die buisjes heen eigenlijk... Mm -hmm. Uh, dus Gewoon in één keer chak de door en dan, is, dan gaat het niet meer traan. dus mijn eigen ervaring ook. Ik ben geen profkok. Jurgen van den Berg, ik ja. kom bij jou thuis met jouw scherpe messen... Ja. kom ik een ui snijden om te kijken of ik dan moet huilen of ja. niet. Ja, maar er zijn hele... Kijk, nee, je die zegt ja of zo van nee, dat nee, is, nee dat maar dat is goed. gaan we doen, hè? Nee, dat is goed, maar ja. je, je, hebt, je ziet wel eens die koks die messen slijpen... met zo'n ja. zo slijpding. Nou, nee, dat maar is, ja... Nee, dat moet je dus doen, maar dat, ja. is, dat is best nog ingewikkeld. Maar je hebt ook hele handige apparaatjes ervoor. Gewoon bij uh, woonwarehuizen en zo... Waardoor je je mes gewoon, dat doe je gewoon één keer in de zoveel tijd. Haal je hem daar even doorheen, uh, slijp je hem en ik beloof je dat het probleem is opgelost. Oké, okay, nou, we gaan het testen hoor bij Jurgen van de Berg thuis. En dan zie je het op de Facebookpagina van Nachtzuster. Want die is er namelijk nog gewoon. Dit is de Fray en How to Save a Life.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 Dat vroeg ik me nog af, inderdaad wie er dan in die bunkers mogen... waar Tony het net over had, als er ooit een bom valt. Tony zegt, ja de mensen die dan in een bunker mogen... die weten dat al lang, die hebben al een routebeschrijving gekregen. Dus ik wilde graag weten wie dat was. Nou, en toen dacht ik, dan draai ik How to Save a Life van de Frey. 0800 1121 dat telefoonnummer kun je gebruiken... als je nog een antwoord wilt geven. Of een vraag stellen, dat kan natuurlijk ook. Want we hebben nog 49 minuten te gaan in deze aflevering van nachtzuster. Hugo, goedenacht. Ja, goedenacht met Hugo. Hi. Ja, ik had een antwoord op die vraag van iemand die laat ja, wel voor die springers in het ondergoed uh, schoon springen. Nou, het zijn arena Zamslips. In het verleden konden de zwemmers en de springers wel van die pakken gedragen... tot aan de hals aan toe. Maar er ontstond zo'n ongelijkheid door de wrijving in het water... omdat sommige landen heel veel geld konden in ze Want hier stoppen in onderzoek om die wrijving zoveel mogelijk op te heffen. En dan krijg je allerlei ongelijkheden. En met de zwemmen is het ook nog bekend. En toen hebben ze op een gegeven moment bij de FINA gezegd... van we maken alle omstandigheden voor alle zwemmers en springers gelijk. En moeten... Natuurlijke stoffen zijn die gebruikt worden en het mm -hmm. maximaal zo groot. Dus dat, dat alle springers en swimmers gelijke omstandigheden hebben en dat er geen te grote verschillen ontstaan. Oh, maar ik begreep, maar dat zat dus had ik niet op, op te letten: dat hij bij de Commonwealth Games ook het, uh, het hardlopen en dergelijke bedoelde. Dus niet, dat het niet om zwemmen ging maar ja, over de schoonspringers. Oh, oh, dan heb ik even niet op zitten letten. Ik dacht dat het uh, ook om de atletiek dingen en zo ging. Dat die ook allemaal in strakke broekjes aan het rennen waren. Maar oh, oké, okay. nee dan zijn we helemaal bij. Wat fijn dat ja. er even wat, uh, ja, wat, uh, wat uh, zwem-, zwem-, zwembroekduiding kwam. Ja, want daar had hij het over en toen deed ik de tv aan en op het kanaal toen zag ik dat. Kijken, ja. Maar, maar het is officiële zwemkleding. Maar de FINA die heeft op een gegeven moment gewoon eisen gesteld... dat de omstandigheden voor alle zwemmers en springers gelijk zijn. Oh, dus oké. Okay. Nou. Ze hebben ook het zwemmen, misschien weet je het nog... van die hoge of volledige pakken gedragen. Ja. En de een had een gladder pak, dan de ander... En, ze uh, gebruikten dan allerlei kunststoffen, ja. zodat ze sneller door het water konden gaan. En ja, dan kreeg je allerlei verschillen. En ook uh, met de vriendinigstijden kreeg je natuurlijk ongelijkheid. Dat ja, landen die dat niet kunnen, en dat die uh, zomaar zeg later gaan of springen, dat die verouderde kleding laten gebruiken, dat die gewoon niet meer aan de top komen. Ja, nee, dat is logisch, dus... ja. Ja, ja. ja, ik zou eerder denken van. Als je zo'n kleding druk maakt. en waarom dragen de wielrenners geen stevige kleding. en je hebt tegenwoordig van die sterke uh, kunststoffen. En dat, dat de huid niet lekker kapot schuurt als ze een keer op het wegdek terechtkomen. Want ja, het is nou twee keer achter elkaar. twee jaar achter elkaar een slachtoffer kost in België. Bij oh ja, de ja. wielrenners. Nou ja, maar dat was niet. maar dat was niet met de laatste keer niet met. Uh... Uh, met kleding te verhelpen. Maar het is, het is al, al is het uh, uh, twee millimeter meer, dat, dat, dat houdt alweer meer tegen. Dus uh, ze willen zo min ja, mogelijk Als zijn verplicht worden om dat te dragen, dan heeft dat ook de verschillen op. Ja, maar dan gaan ze nooit meer records verbreken. En dat is natuurlijk wel enorm aanlokkelijk. Ja, maar als ze de huid iets kapot schuren. Als, als de ze er de iedere weg, keer een stuk van gaan. Ja, blijkbaar hebben ze dat sowieso. Is wielrennen een hartstikke gevaarlijke sport voor je. Voor je sleutelbeenderen en zo. Ja. Maar dat is hij. Dankjewel Hugo. Graag ja, gedaan. Dag, goeienacht. Hoi. Dag. Desiree. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk meteen in plaatjes. Ik kan er niks aan doen, hoor. Oh. Met de, met, <lacht> met de wielrenners? Nee, met die schoonspringers. <lacht> oh, met die schoonspringers. Ja, maar je kunt het gewoon zien, dus, heb ik net uh, gehoord. Op de BBC uh, ja, kun je ze gezien... Ik, ik zie... Ik niet zoveel. Goed. Dus ik ga het niet Oh ja. Nee, oh, Mag nee ik? dat schiet niet op. Nee, ja, nee. Oh, maar, ja. Ja. Um, uh, dingetje. Ik heb, de, uh, de, ik heb, ik heb een, een, een antwoord en ik heb uh, uh, de oplossing van de crypto. Oh. Daar krijg ik ook een antwoord. Oh jee. Maar bel die je voor de oplossing van de crypto? Ja. Oh ja, ja. Want ik moet hele strenge regels hanteren. Want mensen die dan zeg maar al oh, aan de telefoon aan het wachten zijn. Uh, om een ja. antwoord op een vraag te geven... en dan het cryptogram horen... en die dan antwoord op het cryptogram geven... die nee, hebben dan voordeel heb ten opzichte voor van... Heel goed, ja. Uh, de ja. opgave is zwaar tillen aan je Facebook-account. Ja. Ach, acht letters. Het antwoord is opheffen. Opheffen. En wat heeft dat met de actualiteit te maken, Desiree? Oh ja, Lubach, die uh, uh, ja, onder andere ja. oproep heeft gedaan... om je Facebook-account op te heffen... naar aanleiding van het... Uh, het lekken van uh, privacygevoelige gegevens. Zo, dat is nog eens een duidelijke en volledige uh, uh, uitleg. Zo, ja. heb ik vier luisteraars, vier bellers op of kunnen, of kunnen studeren. Ja, ja, je hebt er even <lacht> over na kunnen denken, maar je doet het dan ook hartstikke goed. Nee, inderdaad, in het uh, programma van Arjen Lubach uh, riep je op... om je Facebook-account op te heffen. Uh, gisteren moest dat ja. dan gebeuren, of eergisteren inmiddels moest dat gebeuren. En dat hebben een hoop mensen gedaan. En uh, uh, daarom is opheffen het goede antwoord van het yes. cryptogram. Ja, nou, je krijgt een cadeautje... Oh, leuk! Ja, ik weet niet wat, maar ik stuur je wel eens op. een muismat. Een muismat, okay. ik zet het erbij. Wil muismat. Dan krijg je waarschijnlijk ja. twee sleutelhangers, <laughs> maar het idee is leuk. Je oh, wil okay. een muismat. Ik heb een antwoord op die uien-toestand. Nou, of, ik had die net, Jurgen van den Berg. Die zegt: je moet een scherp mes ik, gebruiken. Ja, ook. Oh, ik vind Jurgen trouwens ontzettend leuk uh, klinken. Ik vind uh, Jurgen ook ontzettend leuk eruit zien. Ja? Oké. Okay, okay. ja. <laughs> dat is jou aan. Ja. Dus, maar nee, helemaal helemaal leuk. Ik ben ik ben altijd vanmorgen morgens vroeg altijd heel blij met Jurgen dan word ik altijd vrouwelijk wakker. Dat wil ik wel even zeggen. Kijk. Ja. En um, um, uh, en daarbij. Ik denk dat er in die als ik een beetje logisch denk in die tv-studio's waar die tv-opnames worden gemaakt, waarbij de koks dus nooit tranen in de ogen hebben van het uitsnijden. snijden, ja. um, Ook uh, uh, uh, uh, wel goede. ...afzuiginstallaties hangen. Het um, tranen van, uh, die, van je ogen, met het snijden van de uien, kan komen door het gas wat vrijkomt als je inderdaad met een botmes je uien snijdt, ja. um, En dat komt dan bij je ogen en dan uh, ga je ogen tranen als reactie. Um, maar het lijkt mij dat in verband met uh, dure cameraapparatuur, et cetera, er uh, sowieso ook voor stomen en zo wel een goede afzuiger hangt daar. En dan zou het kunnen zijn dat die koks dan minder last hebben van de vrijkomende uigas. Er staat gewoon, staan gewoon 16 stagiairs staan te wapperen met draaiboeken. Ja, goed. Dat zal het zijn. Ja, ja nee, maar daar heb je wel een, een punt. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, condens, camera's, uh, lenzen. Ja, dan moet sowieso dat natuurlijk. Je moet geen vetvlekken op je camera's krijgen, natuurlijk. Nee. Dus nee. dat moet allemaal goed. Uh, oh, nou, ja, ik, dat, ik zat, ik zat er aan te denken. Ik ja. is me vroeger veel geïnteresseerd radio en tv maken. En um, ik moest ook eigenlijk, uh, toen die man het uh, riep over die, die, de, van als er een bom valt en die, hè, de, de alle noodscenario's... toen ja. ik in um, 1998 nog heel af en toe s'nachts wel eens bij een radiostation uh, een beetje mee zat te kletsen in de regio Rotterdam... Um, uh, toen hadden wij daar ook noodkoffers staan ja. uh, met, en hebben we s'nachts wel eens zo'n noodkoffer opengetrokken om te kijken wat erin zat... En dat is toch wel interessant hoor, als je, zeker als je je verveelt natuurlijk. Ja. Maar uh, om te zien wat er allemaal in zit. Maar uh, dat vroeg ik me af, hebben jullie de deur ook staan? Want het is toch radio 1. Je, nee, we hebben geen noodkoffers meer. Nee, nee, als er nu iets gebeurt, dan weet je, dan ben je er toch niet meer. Ja, dan pak je de wifi, maar... Nee joh, dan, je dan ben je de er toch niet meer. Dan heb je ook geen wifi, nou ja, nee. Ja, er ja, dus oh, zijn okay. natuurlijk wel allemaal uh, nooddingen, maar ja, dat mag ik niet vertellen... want dan gaat mensen mensen daar weer op inspelen en dan is het allemaal voor niks oh, natuurlijk. Ja. Maar, maar wat zat er in die noodkoffer dan? Uh, Stamboeken van het Koningshuis, uh, lijsten met, uh, met oh. allemaal gifformules. Oh, die moeten we en, ook nog hier ergens, inderdaad. Nee, ja, ik, ik moet hier wel ergens iets hebben voor als we... Nou ja, we hebben natuurlijk sowieso... Oh, waar is die band nou? Wij er natuurlijk in verband met de Botlek, met, met uh, Europort. van oude ja. van de havens en, en dat soort zaken. Ja, maar dat is allemaal uh, hier zo makkelijk nu terug te vinden... omdat er allemaal systemen voor zijn, maar het is wel... Ja. Er, moest, er was altijd een soort kastje. Ja, ik heb een nieuwe ja. studio, waar is het kastje? Nou ja, dat bedoel ik. Dus Vroeg ik me af, als... omdat je inderdaad met een nieuwe studio zit... Ja. Euh, hebben ze dat ook allemaal mee verhuisd. Oh, dit zit natuurlijk het, in Jürgens, het kastje zit natuurlijk in Jurgens' studio. Ik heb natuurlijk aan deze kant <laughs> helemaal geen kastje. Tuurlijk niet. Nee, dat nee. ging daar allemaal in één studio... en dan heel snel tijdens het nieuws wisselen van... Ja, dat, dat hebben, hebben we nu niet Toen meer. want ik, heb, ik, ik mag hier zelf bij de knopjes, maar Jurgen heeft daar nog iemand... of dat weet ik er. Ik ga zo even kijken. Nee, nou, ik vroeg het maar af, want dan. wij vonden dat toen uh, op, op een loze, loze nacht... hebben we dat een keer opengetrokken van wat zou erin zitten. En dat was toch wel interessant om er een ja, keer nou, te zien, het... hoor. En, had je dat niet? Want volgens mij mag dat echt niet. Krijg je daarna niet een straf van iemand of zo? Ik heb het gevoel dat je daar niet aan mag zitten. ik werkte er niet. Ik kwam daar alleen maar de kantineautomaat Ja, en koffers openmaken. Oh, leuk. Nou, goed. Nou ja, nee, dat hebben we de presentator laten. Ik ga niet zeggen wie het was. Dag, Nee. Oh! Klikker die je bent. Nou, goed. Um, het station bestaat niet meer. Ik weet van niks. Meer. Nee, vind je het gek? Als er mensen gewoon <laughs> binnengelaten worden die alle, alle vertrouwelijke dingen open. Oh, joh. De, de, de couriers van justitie, taxichauffeurs was altijd hartstikke gezellig. Nou, dat klinkt wel als. Uh, ik ga straks even nee. kijken of dat nog. deze s'nachts van 11 tot 6. Dat is helemaal leuk. hallo. Ik moet nog even verder met mijn vragen en antwoorden. Maar jij krijgt een muismat. Leuk, succes ermee vandaag. Kan een sleutelhanger zijn. Dag Desiree. Is goed, hoi. Doeg, gooi. 0800 1121 Voor vragen en voor antwoorden natuurlijk. B. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, hoor je mij? <laughs> ik hoor jou wel, maar ik heb het gevoel... dat ik nog niet helemaal de andere kant op word uitgezonden. Oh ja, daar kan ik niks aan doen. Ik hoor jou wel heel goed, maar ik ben... Luisteren luister, met heb mijn eigen vraag vergeten. Nee, toch? Ja, nou, nou, probeer het, het nog een BKR. keer. Ja, ja, ja, het gaat over BKR. Ja. Bureau kredietregistratie. Als je een huis wil kopen... dan heb je jaren voor gespaard... en uiteindelijk bij je door omstandigheden... genoodzaakt om een huis te kopen. Dan heb je alles rond... en dan komen er allemaal vragen van de bank... van de BKR. Ja. Dan ben je namelijk geregistreerd. En je weet helemaal niet waarom. Het gaat over... Nou, we hebben wel 30 jaar geleden dat je ooit een telefoontje hebt gekocht of wat dan ja. ook. Of een limiet hebt. Ja, die BKR-registratie, ja. Ja. Um, nou, mijn vraag is, hoe kom je daar uh, überhaupt in en hoe kom je daar van af zonder dat je daar moeten voor hoeft te doen? Want je <lacht> wordt wel geregistreerd, maar ze laten je nooit meer weten dat je geregistreerd bent. Ik vind dat een, een, een, een enerzijdse. Uh, hoe noem je dat? Je komt erin. Ja. omdat je het doet, maar ze doen nooit meer iets om je eruit te halen. Ze kunnen wel nee. registreren. Lijkt wel een soort strafblad wat je hebt. Ja, dat is het, het natuurlijk eigenlijk ook. Ja. Ja. ja. ja, nee, het, is ja, ja het is precies wat het is, een registratie. Ja, maar het is wel raar dat ja. het gevolgen heeft. Hè, en dat je daar dus dan. Uh, uh, dat die gevolgen soms uh, niet in verhouding staan... Tussen, uh, uh, uh, tot de registratie die je ooit uh, hebt gekregen. Oké, okay, ik nee, zeg uh, 0800-1121, want okay. het is wel een redelijk bekend probleem. Dus hopelijk is er iemand die de oplossing even kort samen kan vatten... via dat telefoonnummer. Benieuwd. Ja. Dankjewel, Dankjewel B. Ja, dag, Afrit. Dag, dag, dag. Mireille. Goedemorgen. Hallo. Uh, ik ben eigenlijk op zoek naar iemand. En ik hoop eigenlijk via jullie om, uh, om hem te vinden. Uh, ik ben eigenlijk op zoek naar vrachtwagenchauffeur Luc. Ja. En hij komt uit de omgeving uh, Almelo. Hij heeft vorig jaar bij mij uh, ja, rubberen matten gekocht voor in de vrachtwagen. Mm -hmm. En hij was hier met zijn zoontje. En we hebben eigenlijk uh, ja, een tijd van buurten. En ik had beloofd om ja, mijn man in ieder geval iets te laten proberen om iets te regelen voor hem. Uh, samen met zijn zoontje om bij de DAF... Uh, Iets te doen. Alleen dat is toen dat hij niet gelukt. En nu zou dat wel eigenlijk uh, gelukt zijn... maar ik heb zijn gegevens niet meer. Je bent Luc kwijt. Ik hem... Ja, ik krijg hem niet te pakken. Ik heb geprobeerd via marktplaats... Ja, die mogen natuurlijk geen gegevens uitwisselen. Nee. Dus ja, ik kan hem helaas niet, uh, niet te pakken krijgen... maar ik zou het wel heel leuk vinden als ik hem uh, zou kunnen vinden. Maar um, jij hebt geregeld dat hij met zijn zoontje bij DAF mag gaan kijken... Ja, er was iets, uh, ja, ik kan er niet heel veel over uitweiden. Maar in ieder geval, uh, hij weet wat het over gaat. Ja. En uh, ja, ik hoop dat ik hem te pakken kan krijgen. Want ja, toen uh, vond hij het heel leuk, maar uh, ja. Ja, toen is het niet gelukt. En nu eigenlijk wel. Maar ja, nu uh, nu, heb nu ik kan hij hem niet weer... meer vinden. Oké. Okay. Nee. En wat weten we nog over Luc? Hij was vrachtwagenchauffeur, Of hij is vrachtwagenchauffeur hij uit de is buurt van Almelo? Uit de omgeving van Almelo. Ja, en verder weet ik niet heel veel meer van hem. Dus dat was helaas. het. <laughs> dat dat ja. zoontje heeft ook geen indruk gemaakt hoe dat heette. Of, uh... Nee, nee. Ik, ik <laughs> was wel dat hij rond de 7, 8 jaar is, dat jongetje. Nu? En ja, ja. die ja. Luc. Dus, of nee, die, die nee. Luc niet. De, de, het, <laughs> het kind zoontje, van, Luc. Het ja. Van, ja, het ja. van Luc. Ja, het zoontje van Luc. Dus ja, als iemand hem uh, daarin herkent... van uh, ja, die dat weet, zou ik het heel leuk vinden als hij... Uh, contact zou zoeken. Ja, dus als alle vrachtwagenchauffeurs die Luc heten nu willen bellen naar 0800 1121 en uh, uh, helemaal als je vrachtwagenchauffeur bent die Luc heet die iets herkent over matten voor in de vrachtwagen en een verhaal met DAF dan uh, is Mireille naar je op zoek, dus uh, uh, bel nu even en uh, mocht nu zeg maar na zes jurgen met zijn programma bezig zijn. en uh, je ja, eindelijk deze Luc toch hebben gevonden. dan kan, kan je mailen naar nachtsuster Dan brengen wij je weer in contact met Mireille. en dan komt het uiteindelijk allemaal goed en iedereen gelukkig en zo. Ja, toch, Mireille? Prima. Ja, super. Ja. Oké, okay, nou we gaan zoeken. Ik hoop dat het lukt. Dank je wel. Oké, okay, dankjewel hè. Doe. goeienacht nog. Doe. Hoi. Luc, bel even 0801121. Of als je Luc kent. Of als je iemand kent die Luc kent. Dat mag ook. John, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoi. Ik, ik bel even over dat uh, uien Ja. Uh, ik, ik heb namelijk een bril en ik heb contactmensen. Oh. En als ik mijn bril doe, ik doe die contactmensen in... en dan heb ik nergens was oh. Echt? Nee, maar contactlenzen ja, doen toch niks tegen uien? Ja, want dan sluiten uh, de sluit papillen af. Echt? Ja, dat is echt waar. Ik als ik uh, als uien gesneden moet worden, dan uh, doe ik mijn lenzen in... en dan doe uh, ik uh, doen wat ik wil met die uien. <laughs> dus eigenlijk denk dat jij dat waar? alle tv-koks lenzen hebben? Nou, dat denk ik niet. Oh. Dat, uh, misschien, misschien wel of niet, dat weet ik niet. Maar uh, bij mij is het in ieder geval wel zo. Ja. Nou, ik vind het een, uh, een fantastische oplossing van een verwarrende vraag. Dus ik ben blij dat je even belde. Ja, nou, Betekent het dat, dat nog jij nog thuis... Met... John, moet jij ook altijd de uien snijden? Of um, zijn er meer mensen ja, met inderdaad. lenzen bij jou thuis? Inderdaad. Nee, ik alleen. <laughs> ja, er moeten uien gesneden worden door je lens even in. Ja. Oké, okay, dankjewel, John. ik denk Misschien kunnen we al meer mensen dat beamen. Dus, uh... Dat, uh, dat mag via de app. Als je lenzen hebt, laat even of weten of je traant van de uien. 0800 Oh nee, uh, de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Goeiedag nog hebben? Joe, Hoi oh, <laughs> Dag. 0800-1121. Ria. Ja, ja daar even. Wat? Je kent me nog wel. Oh. Want ik heb ook met een gesprek met, over met Ruben uh, nog gehad. Oh. Het ging over de gemeente Duiven. En die, die die wijzen ze me nog steeds af. Maar ik had de voorziening van de GMD. Toen is ze naar de WVG gegaan. Van de WVG is ze naar de WMO gegaan. Ja. Hè? Maar toen hebben hun van de WMO, zeggen hun... Maar die voorziening had een voortzetting moeten zijn. Maar de gemeente Duiven, die maakte steeds een nieuwe voorziening van. Ja. En dan komt het er maar, ik kom er gewoon niet door. Dat is al jaren zo aan de gang. Ja. Wat, en dan had ik een, een brief, heb ik laatst met, met een gesprek. wat ik nog van de WVG had. Uh, en die heb ik laten zien dat mijn uh, voorziening gewoon naar de, door kon gaan bij de WMO. Nou, en dat doen ze dus niet. Maar die brief heb ik ook niet teruggekregen van hun. Dat is heel jammer. Ja. He, ik, ja. Oh, ik zit helemaal in het schip. Ik hoor het, Ria. Dit schiet niet op, ja. hè? Nee, dat houdt zeker niet op. Maar, We uh, slapen uh, al jaren op twee opstaanstoelen. De woning is niet goed aangepast. Nou, het is hier een hele hammeltje. Ja. Nou, afschuwelijk. Ja, maar, um, ja. Ria. Um, zeg het eens. Ja, want de, de vraag is eigenlijk volgens mij een beetje... dat je er niet uitkomt met de gemeente qua voorzieningen. Ja. En dat we nu eigenlijk op zoek zijn naar waar jij hulp kan krijgen daarbij. Ja, en bij de rechtbank heb ik ook al gezegd... Het is, uh, uh, bij de rechtbank hebben ze gezegd... want Ruben uh, had ook een keer gezegd naar de rechtbank. Mm -hmm. Maar bij de rechtbank zeggen ze... ja, maar u vraagt iedere keer nieuwe hulpmiddelen aan. Ik vraag u nieuwe hulpmiddelen aan... Ik vraag uh, een voorzetting yeah. nou, en uh, toen heeft die rechter gezegd, uh, en zo is het waarschijnlijk een keer doorgegaan bij de rechtbank, maar toen kreeg ik een rechter een gegeven moment en die zegt, oh dan ga ik eens even met de achterban even praten. Toen is ze even naar, naar achteren gegaan, oh. toen kwam ze terug, nou dan dus zetten we er een belanghebbende ertussen en ik kan het woord niet helemaal goed uitspreken. De de? Een, een, een, nee. een mediation. Ja, juist. Ja, ja. ja. En uh, toen zijn wij daar drie keer geweest. Maar ik was zo ziek, dat kon ik gewoon niet volhouden. He? Toen uh, uh, heb ik, hebben we dat gestaakt En toen, uh, uh, nog geen week later lag ik met spoed in het ziekenhuis... Dat was in 2013. Oké, okay, Ria, ik ga je heel even onderbreken, hoor. Want um, qua vragen en ik antwoorden nou, komen we er niet uit nu. Ben je lid ja. van de Omroep Max? Ja, nou. al jaren. Oké, okay, Ria, blijf even hangen. Want dan ja. ga ik vragen, of er, want bij Omroep Max hebben we iets... dat heet de Sorusdienst. Het is verbonden aan de, de Max Ombudsman... En dan ga ik eens even vragen of die jou misschien verder kunnen helpen. Dus als je even aan de telefoon blijft, dan uh, noteert Jurgen even jouw telefoonnummer. En dan ga ja. ik eens even kijken of we binnen Omroep Max niet iemand hebben... die jou een beetje verder kan helpen. Zullen we ja, dat doen? Want zo via de radio komen we de Tony uit met het hele verhaal. Want het heeft te veel ins en outs en haakjes, oogjes en voor- en nadelen en dingen. Dus blijf maar even aan je wat de telefoon... Nee, nee, goed. Ria, nee, nee. Hadden... Dat hoort je nee. nog wel. Ja, precies. Ja, is goed. Blijf even aan de telefoon. Noteer je oh, nummer. Zeker. En dan ga ik uh, uh, ga nou niet de hele, hele vrijdag daarop zitten nee. wachten. Want het kan heel, moet heel even over de goede schijven dan. Maar ik ga mijn best doen voor je. Ja, heel goed. Ja, oké. Okay. Dank Dankjewel, Ria. Hoi. Dankjewel. Dag. Ja, zo, zo, dit gaat natuurlijk helemaal mis. Hè? Want dan word ik natuurlijk een verlengstuk van de Ombudsman. En dat is helemaal niet de bedoeling hoe leuk ik dat ook vind. Um, dus als mensen nu denken van, ja, maar ik heb ook allemaal problemen. Als je lid bent van Omroep Max, dan kun je altijd tijdens de spreekuren de, de Max Ombudsman bellen. En die proberen je altijd verder te helpen met organisaties en gedoe. En dat telefoonnummer, dat heb ik hier, ik weet niet zeker of dit het goede telefoonnummer is, maar dat staat sowieso in de omroepgids die je thuis krijgt als je um, uh, lid bent van Omroep Max. Dus, dus meteen een stukje, stukje controle naar de mensen toe. Dus dan uh, komt dat in ieder geval goed. Dat dus voor gedoe met organisaties... waar we allemaal dossiers en zo voor nodig hebben... wat we zo op de radio niet kunnen oplossen. En dit is Thijs. Thijs, goeienacht. Goedemorgen, Alfred. Zeg het eens. Ik, ik had een antwoord op de vraag van de uien. Ja. Uh, je moet de uien gewoon even een poosje in de ijskast leggen... dat hij uh, een beetje bevriest... Oh, echt? Ja, ja want je hebt een, ze... een hekel aan kou. Vooral aan fris kou. <laughs> Dat is echt heel zielig. Dus uh, voordat je ze gaat snijden, doe je al iets waar ze een hekel aan hebben. Ja, je ja. hebt een kwartiertje in de ijskast. en uh, je hebt geen tranen meer in je ogen. En uh, ben jij een uh, groenteboer of een kok of een uien? Nee, kundig... nee, nee, nee, ik ben vrachtwagenchauffeur. Maar je jij weet gewoon dingen. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dat is de oplossing. Ja, <laughs> dankjewel. In de, in de ijskast, oké. Okay. Ja, in de ijskast. Goed zo. Dankjewel, Thijs. Ja. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Ja, en ik vroeg dus, klopt het dat je als je uien snijdt en je hebt lenzen in... dat je geen last hebt van traanogen? En dan gaan mensen inderdaad allemaal appjes sturen via de Radio 1-app. Uh, Even eventjes... kijken kijken. Oh, ik krijg ook tips trouwens voor Luc die nog uh, kwijt was. Maar uh, even kijken. Paul die zegt ook uh, vanuit Bangkok helemaal. Inderdaad, ik heb lenzen en nooit tranen bij het uien snijden. Uh, en zegt ook het klopt van die uien. Shireen zegt ook ik draag lenzen en ik heb inderdaad geen last van tranen bij het uien snijden. Dorothea zegt je moet een zonnebril opzetten dat werkt 100 Ja, maar Dorothea dat, dat doen natuurlijk niet de televisiekoks. Die doen het goed. Maar iedereen die inderdaad nu appt over de lenzen die zegt ja, ik heb, uh, dat helpt, lenzen. Dan uh, heb je geen last van. Dus je kunt nog lenzen nemen als je tv-kok wil worden en uien wil snijden. Um, Even kijken. Ferry, goedenacht. Goedemorgen. Hi, Ferry. Goedemorgen. Zeg het eens. Ik heb uh, iets over Luc. Oh. Amelo. oh, echt waar? Die is nog steeds gewoon actief op Marpa's, al tien jaar. Ja. Er ook, tenminste, en hij verkoopt nu van die LED-TL-buizen. Uh, is TL-buizen aan het verkopen? <laughs> ja, ja is het blijkbaar. En als je op een gegeven moment staat, een nummer... en dan kun je gewoon zijn mobiele nummer opvragen. staat er Niet. Al bij. Ja. Nou, wat goed. Maar blijf even hangen dan, want dan. dan um, uh, oh nee, dat kan ik zelf opzoeken. Dat ga ik zelf opzoeken voor Marieke dan. Het is heel simpel, gewoon uh, je gaat Google op Luc, Almelo ja en kom je, kom je zelf je van alles tegen en, ja. en Marpaas en zo ja. Ah, ja. nou dat gaat helemaal goed komen fijn dat je even meezocht Ferry dank je wel heel graag gedaan goed, goed geregeld bent. hoi hoi jo, doeg Elise hey, goeie was nacht ja nog even hey. mij ik, ja. ik hoorde daar net die, die mevrouw over die BKR registratie hè? ja nou dan kan ik er kan ik er in dit geval uit de dromen helpen want in principe uh, krijg je een uh, BKR-registratie als je met uh, uh, een, uh, een lening, een doorlopend krediet en al dat soort dingen mee, of een lease, uh, de, een, als je een auto lease of iets dergelijks en je hebt betalingsachterstanden, mm -hmm. dan krijg je een BKR-registratie. Ja. Dat, daar zitten ook nog gradaties in. Oh. Ja. Want uh, je kan een hele lichte uh, uh, registratie krijgen. Dan krijg je alleen een A-registratie. Dat betekent dat je alleen een achterstand hebt. Loop je die achterstand in, dan wordt die A die wordt weer verwijderd. Dan wordt die hersteld. Oh. Maar het kan natuurlijk ook nog verder oplopen. En op een gegeven ogenblik kan je een hele zware codering krijgen. Mm -hmm. En dat betekent dat de schuldeiser dan jouw volledige schuld gaat opeisen... dus dat betekent dat je dan volledig helemaal niet meer betaalt. En dan staat er ook achter op jouw BKR... van schuld is volledig opeisbaar. En dan ja. heb je een A3-code. Um, in principe uh, onderneem jij geen actie... en uh, uh, los jij die schuld waar je een achterstand op hebt, en dat maakt niet uit wat het is... of het inderdaad met je mobiel is, of met een lening... of uh, met een hypotheek, of wat dan maar ook... N onderneem jij geen actie, dan blijft dat uh, levenslang erop staan. Oké, okay, yeah, ja. Yeah. Ga je het op een gegeven ogenblik wel aflossen... Mm -hmm. en is die, uh, is die schuld volledig... want in dit geval dus, en zeker met de zwaarste codering telt dat. Is die schuld volledig afgelost, dan blijft die nog vijf jaar staan en dan wordt die pas verwijderd. Oké, okay, dus er zijn allerlei gradaties en je kunt verschillende ja. dingen doen, hoor kan, ik net. Ze kan, uh, ze kan op, uh, op de site van het BKR, kan ze alle informatie daarover vinden. Nou. Dus dan hoeft ze alleen maar naar www.bkr.nl. En dan kan ze alle informatie vinden over BKR-registratie. Ik dank je hartelijk, Elisa. Graag gedaan. Goeienacht. Goeiedag. Too many people niet meer. Hou zo so much, so much. When my traveling is over I'll be back with interest I'll be back with interest It seems unfair to leave you And say Back with interest van de Hollies was dat. We komen echt een heel eind weer uh, vannacht met uh, alle vragen en antwoorden. De meeste zijn beantwoord, maar ik mis nog een antwoord um, voor Henry die wil weten waarom je je moet legitimeren als je een flesje Crodino koopt, want er zit helemaal geen alcohol in. Uh, Gerdi wil graag weten waarom pindakaas geen pindapasta heet. Uh, Tony is op zoek naar broodverbeteraar... voor in zijn zelfgebakken broden, zodat hij het langer kan bewaren. En Jose, die vraagt zich af um, uh, of dieren symmetrischer zijn dan mensen. Of lijkt dat maar zo, omdat we wat minder close naar die dieren kijken... Ehm. Um, eens even kijken. Ja, en uh, dat verha verhaal van Mireille, dus. Dat gaat denk ik wel lukken. Via Marktplaats gaan we nog verder zoeken naar Luc. Maar mocht je Luc uit Almelo kennen, de vrachtwagenchauffeur met een zoontje van een jaar of 7, 8. Uh, Mireille heeft iets voor hem geregeld wat hij heel graag geregeld had willen hebben. Dat kon toen niet. Maar nu is het wel geregeld en nu kan ze Luc niet meer terugvinden. Dus als iemand denkt: oh, ik ken wel een vrachtwagenchauffeur die Luc heet 0800 1121. En ik vind het leuk hoe de. Uh, uh, uien maar door blijven sijpelen door de uitzending. Edward die stuurt mij een mailtje die zegt... scherpe messen helpen inderdaad. En 24 Kitchen kok Hugo Kennis, die had ook een tip tegen tranende ogen bij het snijden van uien. Uh, het mes even nat maken met water... en een slok water in je mond houden... terwijl je de uien snijdt en niet doorslikken. Ik zie hem nu echt voor me, hoe die tv-koks daar met lenzen in hun ogen en afzuigsystemen en bevroren uien daar zo met een slok water in hun mond uien staan te snijden. Um, even kijken, uh, Fritzer, uh, een mooie naam, Fritzer, die stuurt een mailtje die zegt: als je door je mond ademt het, tijdens het uien snijden, dan schakel je je reukorgaan uit en dan krijg je ook geen. Tranen. Je gaat dan ook niet niezen. Dat is nog een leuke bijkomstigheid. 0800 1 1 1. Vier vragen die nog niet beantwoord zijn. En um, dat hopen we allemaal nog voor elkaar te krijgen natuurlijk voor zessen. Bakke Johan, goeiemorgen. Goeiemorgen mevrouw de Jong. <laughs> ik, uh, ja. ik ga twee vragen oplossen. Dat hoopte ik al. Vertel. Nou, die eerste hoorde ik al om twee uur, of iets over twee. Ja, de, de sesamzaadjes. Sesamzaadjes? Ja. En toen had die man het over, uh, uh, ging broodjes bakken met meel. En dan ging er sesamzaad op en daar proefde hij niks van terug. Ja, zei hij, hè? Ja. Zei hij. dat kan kloppen, want als hij gepeld sesamzaad heeft gebruikt... die zitten ook op die broodjes van die grote M-meneer. Ja. Nou, daar proef je niks van terug. Maar waarom zitten ze erop dan? Ter decoratie en het is heel goedkoop spul. <laughs> dus het, is het broodje de... mag niet te duur zijn. Goedkoper. Ja, maar dan zijn ze goedkoper als je het er niet op doet. Nee, er moet, er moet, er moet, er moet uh, zij vinden dat er sesamzaad op moet. Ja, want het, het ziet, ziet er broodje. gewoon wel luxe uit. Maar het, het smaakt naar ja. niks als het dinges te zijn. Maar als het gepeld is... Smaakt Gepelde, oké. Okay. Gepeld sesamzaad. Oké. Okay. Als ze ik gewoon sesam zaad, wat ik hier gebruik... Ja. Eh, dat doe ik op mijn brood en dat ik dan een half uur mee. Dus er wordt licht geroosterd. Ja, dat is wel heel smaakvol. En dan kun je vergelijken met pindas. Als je pindas wel of niet roostert... Ja, geroosterde pindas zijn heerlijk. Ja. Maar die laffe dingen die, uh, die je niet roost, Ja, daar zit geen smaak aan. Oh. Koffiebonen, idem dito. Die moet je roosteren, dan krijg je die smaak. En met, met sesam is dat hetzelfde verhaal. Maar dan moet je okay. wel de hele sesam hebben. Okay. Sesam is, uh, is heel fijn, eerlijk spul. Je maakt er een olie van en er worden allerhande dingen aan toegedicht. Dus uh, het is goed spul, sesam. Maar, bakken Johan. Nou snap ik het niet, want gepeld sesamzaad is dus goedkoper dan ongepeld sesamzaad. Ja. Hoe kan dat ja. nou? Want er is meer werk aan verricht, want ze moesten namelijk gepeld. Ja, maar dat doen ze machinaal. wat ze dan overhouden, ja. wat dan net de smaak heeft... dan halen ze weer de olie uit. Oh, oké. Okay. Oh, dus eigenlijk is gepeld sesamzaad is een restproduct een van, van de sesamolie. Olie, sesam. Ja, wow. de sesamolie die, ja. Die persen ze uit, uit, uit, uit, uit, uit de restant. Dus uh, dat is waardevol, die sesamolie. Ja. Die wordt... Die wordt in de cosmetica gebruikt, die wordt in uh, de voedingsindustrie gebruikt. Dus uh, als je dan gepeld hebt, ja, dan heb je een restproductje. Ja, dat smaakt nergens naar. Ja. Oké. Okay. Want het is net die olie, als die verbrandt, of verbrandt, of rood. Nou, ja, verbrandt is een verkeerd woord. Maar geroosterd wordt, ja, dat geeft een uh, verdomde lekkere smaak. <lacht> nou, staat genoteerd? Af, af, ja. Of afgevinkt. Ja. Uh, de, de, de broodverbeteraar voor thuis. Ja. Nou, hij kan al voorstaan dat hij het water wat hij gebruikt voor zijn deeg te maken vervangt door melk. Oh. Dat geeft al een. Uh, er zit is vettig, uh, er zit, uh, zit van alles in. Nou, daar kun je al vrij aardig uh, brood mee maken. Je, melkbrood. Hup. Wij gebruiken melkpoeder, maar in feite is er gewoon melk. Ja. Yeah. Nou, je kunt ook zeggen: ik gooi er een eitje bij. Oh. Per pond uh, bloem kun je een eitje bij gooien. Mm -hmm. Je kunt ook zeggen: ik gooi. Twee tot vijf procent roomboter erbij. Kan ook. Oeh, oeh. En dan krijgt het brood een hele andere uh, samenstelling, structuur. En ja. uiteindelijk een andere smaak. En je kunt het langer... Ja, vers houden is het verkeerd woord, maar je kunt het langer... Uh, bewaren. Eten. Bewaren, eten, eten. Ja. Bewaren kun je het altijd heel lang. In ja. is, maar eten. Okay. En eten kun je het ook in principe heel lang. Het blijft langer lekker. Heel lang, maar dan moet je wel goede tanden hebben. Ja, oké. Okay. Goed. Maar... maar ik zijn de... Uh, ja. Ik kreeg een, uh, een appje van uh, ja. HJ die zegt... broodverbeteraar is een samengestelde grondstof... voor de professionele bakkerij. Is niet te koop. Bestaat uit plantaardige vetten en vaak enzymen, emulgatoren en nog wat dingen. Je kunt aan de bakker vragen hello bakker, of je wat kunt kopen. Maar vaak is het proces van het kneden van het deeg belangrijker. Het gaat, even kijken, er bijna nooit goed in een thuismachine. Wel een beetje boter erbij, zeer goed kneden... En dan mm -hmm. kun je het prima nog twee of misschien wel vier dagen eten. Absoluut. Maar Zo. als jij je brood gewoon goed bewaart, op een ja. niet te warme plek, ingepakt in papier of plastic, ja. en je gebruikt wat roomboter en je vervangt het water door melk, nou, dan heb je het zonder problemen vijf dagen goed. En het is vaak nog smaakvoller dan de zogenaamde broodverbeteraar. Want die gebruik ik bijna niet. Kijk, Tony. Uh, nee, het was niet toen. Ja, het was wel Tony. Je vraag is beantwoord. Ik hoop dat je nog wakker bent. En dankjewel, Bakker Johan, zoals gebruikelijk. Graag gedaan. Tot Goeie. de volgende keer. Zet hem op daar. Doe me. Hoi. Doei. Hoi. Uh, ja, Guillaume? Ja, goedenavond. Goedemorgen. Zeg ik het goed, Met, ja, Guillaume? Ja, Guillaume. Guillaume is een Fran Franse naam. Willem. Guillaume. Willem, ja precies. Ja, Kioom. Ja, Goeiemorgen, dag nachtzuster. Dag Guillaume, zeg het eens. Ja, maar even dit terzijde. Als ik aan nachtzuster denk, dan denk ik altijd aan een liedje van de Rolling Stones. Oh. Sister Morphin. En, en dan moet ik altijd, als ik aan jou denk, Astrid, dan denk ik aan Marianne Faithful. Want die schreef mee in dat liedje. Echt haar? Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja dat heb ja. ik nou nooit dat mensen aan uh, Marianne Faithful denken... als ze aan mij denken. Ja, ja maar ik wel. Altijd. Nou. Ieder, iedere keer als ik jou hoor, jouw stem hoor... denk ik aan Marianne Faithful. Nou ja, het mag. Ja, maar, ja. Er, maar, maar, maar daar belde ik eigenlijk niet voor. Nee. Uh, ik, ik belde eigenlijk voor die bunkers. Ja. Uh, er, zijn, de, de, de, er wordt dus gevraagd of er niet bunkers zijn... waar mensen in zouden kunnen schuilen. Ja. Nou... Hier in Groede, in Zeeuws-Vlaanderen, dat is vlak bij de kust, daar is een park, een, een hertenpark, een hertenkamp. En daar liggen tig bunkers in, een hele hoop. Ja. Ja, een hele hoop. En die zijn allemaal nog intact. Die komen allemaal uit de Tweede Wereldoorlog. En die hebben ze gewoon allemaal intact gelaten. En wie heeft de sleutel? Ja, die, die sleutel die is er. Die, die, die, daar kan, kan, kun je zo in in die bunkers. Daar kan iedereen oh. zo in. Maar dan moet je niet zeggen, want nu weet iedereen het... en dan is er straks geen plek meer. Ja, maar er zijn nog veel meer bunkers in de. Oh, oké. Okay. Oh, ze zijn er, zijn er hele... wel. Ja, we moeten misschien even een plattegrondje een hele... maken. Ja. Ja, zoiets. Maar ik oh. weet, bij Breskens liggen er ook een hoop. Er liggen er een hele hoop. Ik, de, ik denk dat heel veel vlaanderen met, met nog een gedeelte van België misschien wel in, in die bunkers kan. Oh, oké, okay. nou, dus een hele geruststelling. Dankjewel, Guillaume. Ja, ja alsjeblieft, he, Astrid. Ik zou bijna zeggen, Sister Morphin. Ja. Good night. En to, tot ziens. Dag. <laughs> Dag. Dag, Guillaume. <Kio>, hoi. Dag. <laughs> Een klein stukje Rolling Stones hoor. Maar ik heb geen tijd om helemaal uh, Sister Morphine. Want die duurt echt meer dan vijf minuten. Het schiet niet op. Ik heb ook nog de versie van Miriam Faithful zelf. Even kijken zo. Die heeft het ook nog gezongen. Uh, Goed, maar dat, uh, dat even voor Sister Morphy in het, uh, het liedje waar Guillaume van houdt. Want ik moet nog een hoop vragen beantwoorden. Of eigenlijk helemaal niet, een hoop, een paar nog maar. En Hanno, die kan daarbij helpen. Hanno, goeienacht. Ja, goeiemorgen. Hoi, hoi, hi, hi. Hey, Ik heb wat te vertellen over die pindakaas. Ja, want waarom heet het niet pindakaas. pindapasta? Nou, kaas was uh, vroeger, en dat heb ik trouwens ook in jouw programma gehoord... een uh, aantal jaar geleden, Ja. Uh, betekende hom. Gewoon een homp, een klomp of een... een heb je dat in mijn programma gehoord? Ja, dat heb ik in jouw programma gehoord. Ik hoorde dit voor het eerst. Ja, maar ik er niet. Dan heb ik niet ja, opgelet vorige dat... keer. Nee, maar jij zegt ook dat je altijd alles vergeet. Dat is wel dus... waar, ik vergeet altijd wel een hoop. Maar ja, kaas betekent dat... homp? Ja, het was, het was een homp of een, een, een, een blok. En er was inderdaad een, een, een soort ja, pasta-achtig pindamengsel... Uh, werd dan als een klomp verkocht waar je pakken kon afsnijden. En dat was uh, pindakaas. Wauw. Ja, want dat is natuurlijk wel elementair... dat het vroeger was pindakaas. Dat weet ik dan nog wel. Het was niet smeerbaar. Nee, precies. Het was inderdaad zo'n blok. Ja. ja en, dat, en, dat, en dat noemen ze een kaas. Ja, en, en dat, dan is het en, opeens heel logisch... En dan is het een keer logisch. Nou, hè, wel fijn, ja. Hanno, dat je even belt om te zeggen wat je in dit programma hebt gehoord. Ja, toch wel, hè? Dat, ja. ik jou moet gaan vertellen, dat, dat je, je een soort eigenlijk. collectief geheugen bent geworden voor mij. Ja, voor. Ja, nou, als je vragen hebt, dan bel je me. Ja, als ik weer vragen heb uh, die al beantwoord zijn, ja. dan bel ik je even. Dankjewel, Hanno. Ja, mag, je bellen. Hey, mag je nog ja. één ding vragen? Ja. Je, je hebt toen een tijd een keer een, een, een, een, een Mars of een sticker. GELACH <laughs> En weet je nog? Ja, ik nee, We hadden het er net over. Oh. Ligt hij er nog? Ja. Nee. Hij is... Nou ja, we, in... nou, we hadden het er serieus net over. Hij zit namelijk in mijn tas. er net in, joh. Oh ja, nee, we hadden het er niet over op de radio. We hadden het over achter de schermen, want um, ik wilde hier. Ik ging kijken of het plafond los zat en ik dacht van, oh ja, ik moet even die snickers hier onder het plafond leggen, want hij zit nu in mijn tas al best wel lang. En ten eerste is hij er een keer uitgevallen... en toen dacht ik, nou, mensen denken dat ik altijd uh, chocoladerepen bij me heb om op te eten. Dat vind ik op een of andere manier heel beschamend, vond ik dat. En, en, en ten tweede wordt hij er ook niet echt smakelijker van. Maar het is inderdaad, we hebben, we hebben maanden geleden... We kwam, was die vraag van jou, van die Snickers... Nee, nee, nee, nee, dat was niet voor mij. Oh. Nee. Nou, toen belde er iemand met de vraag van... Uh, die goedheidsdatum op de Snickers... is dat nou, is dat nou voor de karamel... Ja. of de pinda's of de chocola? En wat Hoi, gebeurt er dan na die... Huh? Hoe kon het allemaal tegelijkertijd goed blijven? Precies. Ja. En toen hebben, hebben we een Snicker... Uit, het, uit, het, uit de automaat gehaald... bij de oude studio. En oh. die zit sindsdien in mijn tas. En op 23 augustus, zeg ik uit mijn hoofd... maar ergens ja, rond die nou, tijd nou, we gaan we... Maar hij zit gewoon nog in mijn tas. Hij is een beetje geplet inmiddels. Maar 23 augustus, ergens rond die tijd gaan we kijken hoe het met hem is. Is goed. Maar ik, ik vind heb het grappig. Of... <laughs> ja, nou ja, maar als je me begin augustus wil helpen herinneren, graag. Hmm. Hmm. Dan bel ik je wel even op. Oké, okay, spreek ik je dan, Hanno? Is goed, leuk. Dag. Oké, okay. joh, ja, inderdaad. Die heb ik ook nog in mijn tas zitten. Nou ja, voor al de vragen en antwoorden en uh, snikkerbewaarsystemen... 0800 1121. En dan is er ook nog alle uh, social media rondom dit programma. De Twitter, de Facebook. Uh, de chat natuurlijk. Uh, en de mail en de appjes. En soms dan uh, uh, zie ik iets niet voorbij komen. Maar dan is er nog Martin, oftewel Bagera, zo heet hij op de chat, die uh, altijd. Die dingen wel ziet en ze verzamelt Martin een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, eh, volgens mij zijn we, hebben we echt, behalve dat we Luc nog niet gevonden hebben. Oh, ik heb wel een paar aanvullingen hoor. Heb jij, ja, je hebt nog aanvullingen? Want ik zit even te kijken. Volgens mij is het echt, behalve de Crodino ook. Waarom moet je je legitimeren als je een Crodino koopt? En, oh ja, Volgens en de symmetrische omdat... dieren. Die twee vragen heb ik nog niet beantwoord gekregen, gezien. Volgens mij omdat de kassière gewoon niet op zit te letten. <lacht> <lacht> dus die die denkt het ziet eruit als bier. Ja. Nou, Freed laat weten dat uh, dieren geen, uh, geen symmetrische kop hebben. Oh. Net zoals bij mensen. Uh, het lijkt wel veel elkaar, maar uh, nee, er is wel onderzoek naar gedaan. Oh, oké. Okay. Dus het lijkt dus... inderdaad zo... Alle dieren lijken op elkaar voor ons, ja. Dan hadden we nog uh, José die aangaf dat moeskruid een gewas is. Oh, kun je dat eten? Dat... Ja, blijkbaar. Dus ja. daar zou ook de moestuin naar genoemd kunnen zijn. Oh, oké. Okay. Dan vullen we die inderdaad nog even aan, ja. En dan die letter K. Ja, die je in, ik moet leggen in geval dat jij met een groot stel, wij lopen met z'n tweetjes in het bos... want jij gaat een keertje scouting met mij meemaken... en je breekt natuurlijk gelijk je been. Ik, dus de, die kans is vrij groot. Ja. Als ik met jou door het ja. bos ga wandelen, breek ik mijn been. Ja. <güls> maar ja, ik loop dus naar een open plek toe... en hoe laat ik dan de hulpverleners weten waar jij ligt? Ja. Die kaart, dat is een pijl. Oh. oh, dan doe je... van bomen maak dus, je een pijl die op mij gericht is. Ja, een pijl en de lange... Uh, uh, de... De, de, de twee pootjes zeg maar, van de letter K... die vormen de richting waar uh, dus het slachtoffer ligt. Dus Handig. Dus ik het niet zomaar een K. Ik moet hem ook nog eens een keer jouw kant op laten. Ja, je rijden. moet hem wel de goede kant op. <laughs> maar dit is dus en geen K, K, K, maar een pijl. K gedaan. En die is eigenlijk uh, afkomstig uit de luchtvaart... Want daar werden in het verleden werden daar uh, de windrichtingen mee aangegeven. Ook. Voor als je bijvoorbeeld met parachutisten gaat landen... konden ze zien hoe ze bij de wind vandaan komen... zodat ze tegen de wind in kunnen landen. Kijk, dat weet jij dan weer, die dingen. Ja. Als superscout. Wat ja. het BKR al gedaan? Ja, BKR is uitgebreid beantwoord net. Oké. Okay. Nou, Jammer, je zat er helemaal klaar voor. Ja. Nou, nee hoor. Nee, nee, nee. Maar, uh, dan dan is het goed. Ik, uh, dan kunnen we de muziek starten. Nou ja, de muziek is al gestart. Ik uh, roep oh. nog heel eventjes dat uh, Richard die stuurt een appje... die zegt, Crodino bevat wel alcohol, maar echt maar 0,02 procent. En dat is zo weinig dat het niet eens op het etiket hoeft te staan. Maar het zou wel logisch zijn om het in het wijnschap... of bij de slijter te verkopen en dus ook om legitimatie te vragen. Dus misschien dat die cachère juist wel goed op de hoogte is. Dat zou ook nog kunnen. En uh, Roos die stuurt eventjes dat al de middelen die genoemd zijn om mollen te verjagen... flauwekul zijn en dat je uiteindelijk gewoon een mollenvanger uh, moet inhuren. Want dat je er dan pas vanaf bent. Hebben we dat ook nog even gezegd voordat mensen uh, wekkers in de tuin gaan zetten. En uh, dat soort dingen. Maar dankjewel Martin. Tot volgende week. Hè? Tot volgende week. Doeg, doeg, En dat was dus nachtzuster voor vandaag. Voor alle mensen die nog zitten te wachten op de transcripties... van de uitzendingen voor de Club der Internetlozen. Die zijn onderweg. Het waren alleen ontzettend veel aanvragen. Dus het is even werk, maar het komt er echt aan. En volgende week zijn we er weer met vragen en met antwoorden. Tot dan. Een programma van Max. NTO Radio 1.